Hold me close all through the night And I know Deep inside you need me No one else can make it right Thought you trying to hide your secrets I can see it in your eyes You said the words without surprise You. We'll naar van Zandvoort Thank you.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 Klok mee, zet hem ongelijk. Laat de wijzers draaien, wacht je schoenen. Zet ze uit de pas. Ik zal de doos bewaren, tot iets vol in.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 you might day